Christian Bonebakker met het NOS-journaal. In een natuurgebied bij De Wijk in Drenthe zijn tientallen vaten met gevaarlijke chemische stoffen gevonden. Ze lagen bij een bestelbusje. Uit de vaten kwam witte damp. Daardoor dachten voorbijgangers dat het busje in brand stond, maar dat bleek niet zo te zijn. Vier agenten kregen door de chemische damp last van hun ademhaling. Ze zijn voor observatie naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht welke stoffen er in de vaten zitten. In de buurt van het busje zijn twee mannen gezien die er vandoor gingen. De politie is naar hen op zoek. De Nederlandse publieke omroep kan niet zomaar geld gaan vragen om programma's op internet terug te kijken. Daarover moet eerst worden overlegd, zegt minister Slob van Media. Hij reageert op berichten over de manier waarop de NPO een dreigend miljoenentekort zou willen opvangen. De advertentieopbrengsten op radio en tv dalen en Slob heeft de NPO gevraagd na te denken hoe dat gat kan worden gedicht. Volgens de Telegraaf wil de NPO veel vaker geld vragen voor het online terugkijken van programma's. Vanmiddag zei de NPO dat alle programma's die op NPO 1, 2 en 3 worden uitgezonden... in principe een week lang gratis online beschikbaar blijven, net als nu. Tennister Kiki Bertens is in de derde ronde op Roland Garros uitgeschakeld. Ze verloor in twee lange sets van Angelique Kerber uit Duitsland. De setstanden waren 6-7, 6-7. Bertens was in Parijs als achttiende geplaatst, Kerber als twaalfde. Twee jaar geleden behaalde Bertens op Roland Garros nog de halve finale, onder meer na winst op Kerber. De Ajax-vrouwen hebben opnieuw de KNVB-beker gewonnen. De landskampioen versloeg PSV met 3-1. Het is het tweede jaar op rij dat Ajax de dubbel pakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het overwegend bewolkt. Minima rond 14 graden. Morgen begint bewolkt en lokaal mistig. Later breekt vanuit het zuiden de zon door. Aan zee blijft het op veel plaatsen grijs. Maxima van 17 graden op de Wadden. Tot 24 in het zuidoosten. Dat was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zin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 ZFM's Nightwalk Nightwalk Met Mario Zandvoort Zaterdagavond op ZFM Zaterdagavond De Nightwalk Van 9 tot 12 9 tot 12 Met The Party Update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 Op Zief zandvoort, Zie F M. Ja, een hele goede avond en welkom terug bij een nieuwe overlevering van de Nightwalk op deze zaterdagavond. We zijn nog steeds in verkaal, maar mag de pret er niet drukken? Het is zaterdagavond, betekent een wandeling over het strand, door het duin en het centrum van zand. Natuurlijk het laatste shownieuws, de party update de de tien boven, beste plaat van de danssoep. Straks in het tweede uurtje DJ Mauser met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we heel naar Italië. De beste van de clubs uit Italië met DJ Kelly En als opening horen we trouwens David Guetta en Martin Garrix en Brooks met Like I Do. Onderweg zometeen uh, snelle plangen. Oftewel Donny al kraantje papi komt eraan. Maar eerst Calvin Harris en Dua Lipa met One Kiss. All it Falling gonna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 En opeens is het door aan de zakken. Nu Ik heb je gezegd, je bent de trots van de stad, mijn jong. Little crane is terug iets meer ballen, iets meer pimpin iets meer daddy, iets meer Louie, iets meer roly, iets meer preeman, iets meer Merry. Crane is terug. Velax is nog steeds niet ready. Dus zeg Konnie van de shooters. Ik wil champies van mijn family. Zeg de stad van ik ben terug. Eerst even een puntje in de pintelier Jammer zit nog steeds hier in de pintelier Maar zeg hem, ik ben terug.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 Schud je ass nauw Constant on the road Is de manier waarop ik sex bouw Baby gooi je door Omhoog Baby gooi je door Omhoog Little cranny's tough Baby girl, laat hem nu zien en laat hem weten wanneer jij de homegroep lukt. En draai hem vlug, want ik ben terug. Op de kwappet naar de stad, het langs mijn go voor een appet. Boze rapper, doe niet dapper zeg je schatje, ik ben terug. lijn nummer 6, breng me eruit. En in bij hem stappen, Sarah en ik eruit. Zeg Alisa, ik ben terug. Ik ben weer volledig in mijn zoon. En nog steeds zie ik ze vechten voor mijn troon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 De tering, houden, Deze is zeer vlot Positive dan de blok, look En lekker RoboCop gewoon, ouwe. Ey. Zo, so, dit is wel een hele snelle pangen, ouwe Scoot in mijn nek Ah, zo de milieu op mijn slappen. Hasta de mor Ik ga heel snel, ik ga vlug Ik ga heel snel, ik ga vlug Binnen één seconde zie je mij niet meer terug Ik ga heel snel, ik ga vlug Zo, wat kan ik die bestellen? Ga ik jou niet vertellen? Jij bent met de auto, ik ben aan het rennen. Plus ik ga je in, dat is even wennen. Sneller, sneller plannen. Sneller, sneller plannen. Sneller, sneller plannen. Sneller, sneller plannen. Daar is een hele snelle plank vriend. Hij is sneller dan use en bolt op speed. Ik kon meedoen aan de Tour de France. Maar ze vonden cocaïne bij mijn strand. Flitsmeister, never gets me slipping. Heb gekke apps op mijn telly. I'm always winning. Een uurtje spinning met Ik kijk nog aan de snelle Snel op plangen. En dan staat ik lijkt zo steven. Go, Hey, Ik zie de schoot stellende, mijn plangen gaat te snel. Ze moeten handelen, mij kantelen, rol op aanpakken. Show me meeter erop, mijn Hey. Ik zie de scoto weer stellende. Mijn plannen gaan te snel, ze moeten handelen. Mijn kantelen, mijn rollenbaan pakken. Zo, so, doe niet op, maar swappen. Zo, wat kan ik die bestellen? Dat ga ik jou niet vertellen. Jij bent met de auto, ik ben aan het rennen. Plus de je in, dat is even wennen. Snelle plannen, sneller. Oh, snelle sneller. Is sneller. sneller, sneller, sneller, sneller, sneller, sneller, sneller. Zo, dat is een hele snelle Laat me verstappen, bellen Flitsende montuur, jij maakt een blits 0 naar 100, gaat die in de flits Verkeersboetes overal waar ik ga Ik heb hem ingeruild voor mijn rode Vespa Rap, game bellen, hadiet, getrouwd met mijn plangen Het staat zwart op wit, het is tellen. Ik zie de schoot weer stallende. Mijn plangen gaat te snel, ze moeten handelen Mijn kantelen, een rollenbaan pakken zou de meter op, maar swappen hey, Ik zie de scoto weerstellende Mijn plannen gaan te snel, ze moeten handelen Mijn kantelen, rollenbaan pakken Hele snelle plannen. Zou de meter op, maar swappen Zo, so, wat kan ik die bestellen? Dat ga ik jou niet vertellen Jij bent met de auto, ik ben aan het rennen Plus ik kan je in, dat is even wennen hey. Snelle, snelle plannen. Snelle, snelle plannen. Snelle, snelle plannen. Snelle, snelle plannen. Snelle, snelle plannen. Hele snelle plannen, naar mij slappen. Zo, de dieren houden. Zo hele snelle dit ja. ja. de lapen. Wel arm en beek, we zo snel zit het zitten. Mee, dat ik in niet mee, maar joh. Dit is echt die vrachtwagenchauffeur, logistiek schoen met de vlam in de pijl. Op zes uur zondags, s'avonds met borst geschot op één deitie. Ja. Deze is maar heel vlot in mij als sneller. Ja, dat was muziek van Donnie. Mooie uitspraak, hè? Snelle plan En daarvoor hoorde ik een kraantje papi met Lil Crane. CFM Zandvoort, ik heb nog een beetje nieuws voor je. Misschien van de week gehoord, maar... Een... De man die woensdag met een hakbijl voor onrust zorgde in Schiedam... had vermoedelijk een psychose. You're right. Dat zegt dan de Schiedamse burgemeester. Kort labbers tegen RTL Rijmonds. De man riep Alu Akbar. Allah is de grootste. Of eigenlijk ja, God is de grote. Zo meldt de politie, maar volgens Lammers was er geen sprake van een terroristische motieven. De 26-jarige Syriër woont sinds 2015 bij zijn vader in Schiedam. En hij was enigszins bekend met hulpinstanties, maar niet vanwege grote psychische problemen, zo zegt de burgemeester. En ja, daarom zagen ze het ook allemaal niet aankomen. Als iemand eh, echt verward is en grote psychische problemen heeft... dan praat je al snel over een GGZ-achtige aanpak. En dan is zo iemand best wel op de raden. Nou, kan je vertellen, dat is helemaal niet waar. Dat verzinnen ze te plekken. Want in Nederland gebeurt dat gewoon nagenoeg niet. Zeker niet met, eh, met vluchtelingen. En de man die is tijdens een organisatie neergeschoten door agenten. Volgens politie was het onmogelijk om hem op een andere manier aan te houden. De eerdere inzet van een onderhandelaar en een stroomstootwapen hadden geen effect op de man. De man die tijdens een aanhouding agenten aanviel met messen, ligt nog in het ziekenhuis. En de politiehond, die op zijn toedoen uh, gewond raakt, is overleden. Ja, en dan heb ik echt iets van luisteren. Ja, ik ben zelf uh, bezitter van een hond. En echt waar... Deze man, of die nou verward was, want dat is Nederland, hè. Hij is verward. Ja, een beetje hulp GGZ-achtig uh, gebeuren. En dan komt het allemaal wel goed. Nou, ik zweer het je. Ik ben niet racistisch, kan je vertellen. Ik werk met heel veel uh, vluchtelingen. Maar deze man, wat hij gedaan heeft. Driehoog het raam uit en persoonlijk op het vliegtuig zetten. En boven zijn land uit het vliegtuig trappen, want dit kan gewoon niet, hè. Dan heeft hij een hond vermoord. Zo noem ik dat dan, hè. Ja, en daar keek ik met mijn kop niet bij. Hè. Dat is achteraf altijd... Eh, als het nou een agent was geweest, was het anders geweest. Maar een hond is maar een hond. Nee, een hond, het is een werkhond hè, van de politie. En... Ik heb echt iets van, die man moeten ze nooit meer vrijlaten. Of die moeten ze in een kooi gooien met allemaal k honden. En dan kijken hoe die vooraf brengt, maar dan zonder wapens. Zo, ik heb eventjes uh, mijn persoonlijke uiting gedaan over hoe ik erover denk. Want echt, ik kan me er niet kwaaier over maken in Nederland. Dat dit soort dingen kunnen gebeuren. En we geven maar geld, hè. En we gaan maar door. En dan komt geen verandering in. Ik denk uh, dat het ook nooit gaat gebeuren, dus... Wat ik allemaal gezegd heb, lekker vergeten, want het heb toch allemaal geen Maar in ieder geval. Ik wil even bijstaan dat. Uh, een, uh, ja. dat ik toch wel moeite heb met het feit dat die hond overleden is. Een werkhond, heb echt uh, ja, gewerkt. Zoals het moest, heb ook zijn best gedaan. Dat is een agent. Kan je bijna niet vergelijken. Het is gewoon eigenlijk één. Het is uh, de hondengeleider en zijn hond. En. Uh, ja, bij het arrestatieteam is het helemaal. Uh, de hond hoort er gewoon bij. En ja, de hond is er niet meer. Ja, ik, ik heb er van de week toch even uh, bij stilgestaan. En nagedacht over ik van deze bijzondere hond, want ja, deze hond is echt gewoon keihard een held. Zie je, we hebben ze altijd voor door met muziek, want ik lul hier veel te veel over dingen waar ik toch waarschijnlijk geen verstand van heb. We gaan door met Chesto en Jacko met Jackie Chan. She said she too young, no one, no man. So she gonna call her friends and that's her plan. I just saw the sushi from Japan. I just wanna kick it, Jackie Chan Drop top, how we rollin' down no, no, call it South Beach yeah. Look like Kelly Rollin', this might be my destiny yeah. She want me to eat it, I guess it's on me I bet you know I got the sauce like a fuckin' recipe She just wanna do it for the grand She just want this money in my hand Tour. she dance, dance, dance Ay. She gon' catch a Uber the calabasas She said she too young Don't to want no man So she gon' call her friends Now that's a plan I just saw the sushi from Japan Now your bitch wanna kick it Jackie Chan She said she too young Don't to want no man So she gon' call her friends Now that's a plan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 Jackie Chan. I can't wait for the show Got that good, yeah, I know You should not be alone All this drink got me Oh Car got me right And I feel so alive hey. She don't wanna think She don't wanna be no wife She hey. just wanna stay up late She just wanna snip the white Can't No She said she no one on So she call that's plan I just saw sushi from Japan You always wanna kick Jackie Chan Radio Mario Sonsorts Radio Mario Sonsorts your diet your diet isn't only what you eat it's what you watch it's what you read it's what you listen to so i'm mindful of what i ingest and so th basically there was nothing there that was feeding me you know what i'm saying i have a computer that's enough and there i can pick and choose what you know what feeds me i didn't have a tv because i wasn't trying to be fed by that it's like the same way that some people don't eat meat you know what i'm saying it was just a matter of me minding my diet ja, en dat was muziek van de Junior Show Chess met de Changes. We deden die samen met Shaw uh, Williams. Change you. Dat van de JCP en daarvoor de Jesto en Jessco met Jackie Chap. Ja, hij klinkt nog steeds niet op kou Ik kom er maar niet vanaf hè. De, ja, die zit weer hè. hè. Vorige twee weken geleden hadden we. Overdag mooi weer en straks was het echt uh, 10 graden. En dan gewoon in een t-shirtje even buiten wandelen. <lacht> ja, dat gaat niet helemaal goed komen, denk ik. Hè. Zie je, we hebben zo'n woord. Ik heb een klein pro probleempje: uh, de verbinding van de website waar ik op moet wezen voor de party updates. Je doet het gewoon even niet. De wachttijd van de verbinding is verstreken. Krijg ik al uh, 10 minuten op mijn scherm. En ik heb hem al een vers computer opnieuw opgestart. In ieder geval vanavond in de Scape in Amsterdam. Brainwash Met natuurlijk onze eigen zand voor zijn Raimundo. In Club R is ook wat we doen. Daar gaan we ook elke week naartoe. Hè. Dan hebben we nog Hankoorn uh, en Melkweg vanavond. Ik weet ook niet wat de line-up is, maar gegarandeerd. Gewoon even checken op de website. En vanavond, de Plas ben ik vandaag de hele dag geweest. Niet omdat ik het leuk vind, maar gewoon omdat het uh, moet. Het hoort erbij allemaal. Nee, het was fantastisch. Het, was me, wat je, het, het, het, het, het weer was lekker. Dus uh, hè, dat was Amsterdam Open Air. Dat is ook zo meteen weer afgelopen. En uiteraard in Haarlem, in de Stalker, hebben we ook natuurlijk een feestje. Dan ben je welkom tot uh, vannacht. Vanaf uh, midden, rond de klok van middernacht ben je daar welkom. Dus uh, ja, geen officiële party op maar hè, de standaardfeestjes hebben we elke week wel. Zie je wel, we voor door met muziek. Peter Brown met Welcome to the Club.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 En DJs in the mix, DJs in the mix. Op CFM Zandvoort, C ZFM. ZFM. ZFM. Dat was Hiva. Hier op CFM Zandvoort. in de eigenlijk met eh, met uh, Marvelous Souls plaakgebrek. Die deusjes zitten er helemaal in. En dan voor muziek van uh, Tough Love. Samen met Soul Divide. Met Keeping Warm. De, de, dat was de Tough Love remix. Het is een tijd voor de team. Boven beste plaats van het afvoet. Kijken of het een beetje met strot uit kan komen. Op 10 deze week. Pierre Hell is Big Love. Met Big Love. Dr. Packer extended remix. Op 9 deze week. David Penn en ATFC met Hipcats. Op 8. Tough Love met Dancing Kind of Clothes. Op 7 deze week Frank de Rizzardo met Revoke. Op 6 Leon uit Italië met Shavu's met Power to the People. Op 5 David Pang en KPD met Disc Jockey. Op 4 Robo Sonic en uh, Farrak Darmid in Arms. Op 3 deze week Lisa Koos met Pick Up. Op 2 Wise at the UK met uh, Feel My Needs. En deze week op 1 een... een Fantastische plaats. Packs, Electric Field. Je hoort hem nu hier op CFM Zalvoort in de Nightwalk. Packs met Electric Field. Dat was Byron Stingley. We met Dave Anthony met Free Live. De DJ Span en Gary Hopkins remix. En daarvoor muziek van uh, Hi-Fi Shaw. Futuring Salida. Met de Music. En tot zover ook het eerste uur van de Nightwalk. Niet gedrukt. Zo meteen het nieuws en weer. Dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House vibes. vanaf 11 uur. Zo komt het er goed uit. Hè. Vanaf 11 uur gaan we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Cavaschalli. Dus gewoon lekker blijven luisteren. Zometeen nog flash map met de Lone Brazilian Marisi Dennis Cruz met El Sueno. Ik zeg tot zometeen na de break.